Uur. Femke Wolthuis met het NOS Journaal. Nederlanders blijven wat sparen betreft de Europees kampioen. 78% van het vermogen wordt door Nederlanders op spaarrekeningen gestald. Dat blijkt uit onderzoek van een vermogensbeheerder. Hoewel sparen minder oplevert door de lage rente, blijven Nederlanders geld op hun spaarrekening zetten. Spaarrentes zijn de afgelopen tijd gedaald tot onder de 2 In andere onderzochte Europese landen wordt minder gespaard. Bijna de helft van de Nederlanders is van plan komend jaar meer te gaan sparen. Van de wethouders die vorig jaar eerder weg moesten was bij 1 op de 3 de integriteit in het geding. Dat blijkt uit onderzoek van het vakblad Binnenlands Bestuur. In de jaren daarvoor gold dat nog voor 1 op de 10 wethouders. Overigens vertrokken vorig jaar veel minder wethouders om politieke redenen dan in andere jaren. Het waren de 27, terwijl in 2013 nog 79 wethouders weg moesten. De kustwacht van Honduras heeft een boot gevonden van een Nederlandse zeiler die al een maand wordt vermist. De boot, die is gezonken, was leeg. Volgens lokale media vertrok de 57-jarige Gerrit van Winger de vorige maand eens in zijn eentje van Martinique naar Curaçao. En daarna werd niets meer van hem vernomen. Het is nog onduidelijk wat er is gebeurd.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 Het weer. Langs de oostgrens valt soms nog wat lichte sneeuw. In het westen en noordoosten is het soms mistig en het kan er glad zijn. Geleidelijk lost de mist op en de sneeuw trekt vanmiddag weg. Vanuit het westen volgt dan zon met in het noordwesten nog kans op een winterse bui. Het wordt 2 tot 5 graden. Dit was het NOS. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen ze op de A4 en naar Amsterdam voor dorp 8 kilometer. Er staat een kapotte vrachtauto. Op de A5 Amsterdam-Hoofddorp verknopend de hoek 4, twee rijstroken zijn dicht. A9 Alkmaar-Amstelveen bij Battenverdorp 2. Na Den Haag op de A13 vanuit Rotterdam verknopend Ippenburg 3. En op de A27 Utrecht-Preda verknopend Gorkum 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Bij Esprit, Halterstraat Zandvoort in Jupiterplaza. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM Jazz.